Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Chinese ziekenhuizen zeggen dat ze het aantal gewonden niet meer kunnen tellen... na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Tianjin. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er honderden gewonden... en worden brandweermannen vermist. De ontploffingen deden zich voor in een terminal... waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosie brak een grote brand uit. Als gevolg van de explosie zijn bruggen en metrotunnels... in de omgeving ingestort...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 tijdens de vredesoperatie in dat land. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verzocht de Senegalese generaal... vervolgens om op te stappen. In de Eredivisie heeft Groningen thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Twente. In Zwolle eindigde PEC Zwolle tegen Kambuur ook in een gelijkspel. Daar werd het 2-2. NEC tegen Excelsior is nog aan de gang.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 Welkom bij dit tweedurend nieuwheidsprogramma, muziekprogramma laat ik voor dat heel duidelijk zeggen. Mijn naam is Ben of en we gaan weer beginnen, weer vier nieuwe werkjes. Ja, weer, dat betekent dat we dat al eerder hadden. Een nieuwe cd van Psycho Dreamix. en een andere cd die hierna komt is Treasures of Peace van Staten Lanier. Als je het allemaal na wilt lezen kan dat via de website peacefulradio.com. EU, ik wens je heel veel huisplezier. Let oh, yeah.